Deborah de Rieder, je speelt in Annie, de derde keer. Uh, je hebt eigenlijk nu uh, de derde uh, vrouwenrol die je kan spelen. Uh. Klopt, ja, de president is nu ook een vrouw, dus dat kan nog eventueel ooit gebeuren. Maar uh, ja, klopt, derde vrouw. Ja. In 92 is het begonnen bij jou, het, het grote Annie-avontuur en jouw debuut, denk ik, uh, in, in de musical hiernaast, in het KJT, als Annie. Ja, het is leuk om terug binnen te komen. Normaal gezien, vroeger als we hier speelden, dan moesten we langs de artiestengang aan de andere kant van het gebouw. Maar sinds dit jaar is het toch ook langs de kant van het paleis. Dus ik kom ook echt binnen, zoals ik vroeger, als Annie ook. Mijn ouders stonden dan ook daar buiten te wachten aan de artiestengang als ik dan klaar was met spelen. Dus dat is wel leuk. Het is echt zo echt... Terugdenken aan vroeger nu, Wat ja. weet u nog eigenlijk uit die tijd van, van 92? Ik, ik weet er nog wel redelijk veel over. Um, het is eigenlijk wel gelijkaardig aan deze, in die zin. Er werd ook heel hard teruggegrepen naar de, naar de stripvorm. Dat was wel allemaal niet zwart-wit. Dus dat was een, een, ook een decor naar een strip echt goed gekeken, zwart-wit. Dus dat weet ik nog heel goed. Inderdaad, heel veel bedden, veel kinderen. Ja, voor mij was dat één groot kamp, één groot musical kamp precies. Ik weet eigenlijk niet zoveel meer van mijn jonge kindertijd, maar van, van die periode weet ik nog heel veel. Ja. In 2012 heb je dan samen met Mark Thijsmans en Maaike Boerdam gestaan ja. als Hennigan. Ja. Ja. Ja, toen was ik uh, Hennigan. Ja, dat was dan uh, de slechte van het verhaal, zeg maar. Dus dat was ook wel eens leuk, en nu is het de goede. zeg maar. De, dus, ja, het is leuk om wat te wisselen. Ja. Is het een, een bewuste keuze om Grace nu een, een, een, een rosse krullenbol te geven? Goh, die keuze maken wij niet. Dat is echt het, het team dat die keuze maakt uh, van pruik en make-up. Make dus die, daar hebben we eigenlijk weinig over te zeggen. <laughs> maar ik vind het wel leuk. Het is inderdaad zo'n kleine knipoog, denk ik, ook wel naar, naar Annie toe. Ook de, de warmte die zij voelt voor Annie... Ik vind het ik vind een fijne knipoog naar, naar Annie toe. Die rosse pruik van, van Grace. Wat steek je daar van jezelf in in die drie verschillende vrouwenrollen? Ik vermoeid toen je nog een kind was, ja, is dat gewoon het kind zijn? Ja, als kind speel je eigenlijk gewoon jezelf, maar dan als Annie. Miss Hennigan was voor mij echt een beetje zoeken omdat dat toch een meer ver van je bed show is. Want daar ben je echt in techniek. En Grace is gewoon de, de warmte die ik, zeker nu ook als mama... Ik ben uh, net uh, een jaar geleden mama geworden. Je neemt absoluut altijd dingen mee uit je eigen leven. Maar het blijft een rol, hè. Ik bedoel, als je een moordenaar moet spelen... Dan moet je niet zelf een moordenaar zijn om te kunnen spelen. Dus, maar je neemt altijd wel iets mee. Ja, dat is moeilijk om uit te leggen. <laughs> je ja. staat nu uh, naast uh, Willemijn Verkaik, een uh, internationale ster. Is dat met knikkende knieën? Of, of zeg je zoiets van, oh nee, uh, laat maar komen. Ik kan, kan van zo iemand nog, nog wel behoorlijk wat opsteken. Ja, absoluut. De laatste. Ik, toen dat ze mij belden voor um, Grace, dacht ik eigenlijk dat ze gewoon zeiden van, ja zou je toch met Annie willen meedoen? En ik had ze, oh ja, leuk, toch, Annie Ik zeg oh ja, tof. Uh, het is uh, zeven jaar geleden ondertussen. Zei, nee, het is niet voor Henning. Ik zei, ah, oké, okay, ja, ook leuk, want dat, die andere rol heb ik nog niet gespeeld. Want uh, Willemijn, die komt mee. Ik zeg, ah ja, maar dan snap ik natuurlijk dat je Annie in speelt. die moet mee, die heeft nog nooit in België gespeeld, dus tuurlijk. Dus ik had direct zoiets van, ja, leuk om met haar te mogen samenspelen, inderdaad. Die is zo goed. Die heeft een carrière om u tegen te zeggen, dus dat is gewoon heel tof. En het is nog een toffe vrouw in het echt ook, dus, heel tof. Hoe verklaar je dat al die Annie's die hier staan hebben in Stadtschaburg of in KJT, daar heb je achteraf nog wel iets van gehoord. In mijn jaar was het Frauke Marien, en die die heeft meer Rosa's en zo gedanst, dat is een bangelijke danseres geworden. Sophie Dulst heeft, was ook in jaar en die is, die is vooral in de politiek, denk ik, gegaan, als ik me niet vergis. En het jaar na mij was Kiyoko Scholiers, Annie. en van de kelder, die zat in het jaar na mij, maar die was, die was geen Annie. Die heeft ook al, bij de weeskinderen, maar ik weet niet welk weeskind. Kiyoko Scholiers is een bangelijke actrice ook geworden. Dus heel veel mensen inderdaad hebben daar wel... Ja, ik denk dat je daar de kriebels krijgt, net zoals de meisjes nu, denk ik... Want inderdaad, een paar jaar later waren er nog uh, Ennis die ook allemaal het vakje zijn ingegaan. Ja, Laura Tesoro, onder andere en, en Pommelin Thijs die dan nu uh, hoofdrol heeft in uh, Like Me. Ja, ik weet niet. Ik weet niet met wat het te maken heeft. Misschien is dat ook... De Ennis die gecast worden, dat zijn wel kinderen die niet echt bang moet, moeten zijn. Die een drive moeten hebben, denk ik. Goesting in het leven. En misschien, ja, als dat, ja, dat je dat ook meepakt in je goesting in het vak en dat je daarvoor blijft gaan. Ik weet het niet. Ja. What's next, na no, no, Henny voor jou? In mei heb ik een aantal concerten mee uh, aan Spetter, aan Norijs en met Glen. Daar gaan wij verklappen waar we volgend jaar gaan spelen. We hebben Sweeney tot verleden jaar gedaan. We zijn gaan brainstormen en er is al een titel gevallen. En dat gaan we dus verklappen in die concertreeks in het Vakeltheater in mei. Die voorstelling is voor volgend jaar. En waarschijnlijk zal er nog wel iets tussen komen. Maar dat is nog allemaal, ik weet dat eigenlijk zo, altijd zo tegen de zomer wat ik het jaar erop doe. Dat is altijd best last minute in, in België. Oké, okay, dankjewel Deborah. Heel veel succes uh, met deze run hier in de en daarna. Dank u.